8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. De afspraken over minder suiker en zout in ons eten die werken niet. En bijna de hele oppositie in de Kamer steunde een motie van afkeuring tegen premier Mark Rutte. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 In Berlijn en vier andere Duitse steden zijn gisteravond duizenden mensen met keppeltjes de straat opgegaan uit solidariteit met Joden. Het is een reactie op de mishandeling van een Joodse jongen. Hij werd geslagen met een riem door een 19-jarige Syrische vluchteling omdat hij met een keppeltje over straat liep. Vanuit verschillende hoeken uit de Duitse samenleving was er steun. Joden, moslims, atheïsten, bischoppen en politici waren aanwezig. Ruim 40 Britse bedrijven beloven om minder plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken. Onder meer voedselproducenten als Unilever en Procter Gamble doen mee. Net als supermarkten Tesco en Lidl. De bedrijven zijn goed voor 80 van het plastic verpakkingsmateriaal... dat via supermarkten wordt verspreid. Ze beloven onnodig plastic dat om hun producten zit te vermijden. En plastic dat nog wel wordt gebruikt moet kunnen worden hergebruikt.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 Kijken, kijken, niet kopen. En special price for you, my friends. Zul je als toerist in Egypte waarschijnlijk een stuk minder gaan horen. De lokale bevolking mag toeristen namelijk niet meer lastigvallen met dit soort teksten. En wie dat wel doet, krijgt een boete van 450 euro. Egypte neemt de maatregel om de ingestorte toeristensector nieuw leven in te blazen. Acht jaar geleden werd het land nog bezocht door 15 miljoen toeristen. En in 2015 waren dat er nog maar 8,3 miljoen. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar verspreid over het land valt eerst ook een enkele bui. In de loop van de dag blijft het overal droog en klaart het op. En het wordt 11 tot 15 graden. Morgen op Koningsdag raakt het later op de dag bewolkt... en is er vooral in het westen en noorden kans op een bui. ANWB verkeersinformatie Dennis mooi. Goed nieuws vanuit Twente, want de A35 van Enschede naar Almelo... is weer vrij bij het knooppunt Azelo. Um, er is wel een lagere maximumsnelheid. Want ze moeten nog het een en ander opruimen. Maar je kan er dus gewoon weer door. Op de A1 van Duitsland naar Apeldoorn staat het nog wel vast. Door dat ongeluk bij knooppunt Azenlo tussen Oldenzaal en dat knooppunt 11 kilometer. Dan heb je ruim een half uur vertraging. Ook een half uur vertraging op de A2 Danbos-Utrecht. Tussen Everding en het knooppunt Oude Rijn. 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er nog dicht door een ongeluk. En de A50 Zwolle Apeldoorn tussen Heerde en Vassen staat het zo goed als stil. Over 9 kilometer vanwege een ongeluk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 Ervaar hoe Digital anders kan op pwc.nl/slash digital. Het NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over acht is het. De bekende uitspraak was weer eens van toepassing gisteravond in de Kamer. Iedereen deed een plas en het bleef zoals het was. Korte samenvatting van het debat gisteravond over het afschaffen van de dividendbelasting. Ja, dat is de korte samenvatting. Nu de iets langere van verslaggever Hans Andringa. De rollen waren duidelijk.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 Maar het zorgde er wel voor dat de spreekwoordelijke teflonlaag... die premier Rutte vaak wordt toegedicht... weer een stevige kras heeft opgelopen. Ja, stevige taal dus van de oppositie. Die kras in die teflonlaag van premier Rutte. Maar eigenlijk veel meer leverde het niet op. Dan straks had ik contact met onze politiek commentator... Alexander van der Wulp. Die heeft dat debat natuurlijk ook gevolgd. En hij vond het allemaal best teleurstellend. Nou, Ik denk dat we er echt helemaal niks mee opgeschoten zijn. Dat het uiteindelijk een beetje met een sister is afgelopen. Rutte die zegt dan wel... Ik moet ervan blijven leren uh, en ik denk dat hij zich dat ook echt wel voorneemt. Uh, maar de problemen werden eigenlijk gewoon weggepraat tijdens dat debat. Het, uh, ik, ik hou echt van politiek uh, en de collega's op de redactie om me heen gisteravond ook. Maar de unanieme, uh, het unanieme oordeel was toch wel dat dit een draak van een debat was. Geen reclame voor de politiek van vandaag de dag. Uh, en het resultaat is dat Rutte vandaag gewoon weer vrolijk aan het werk gaat. Ja. Maar geen reclame, zeg. Maar. Is, is dat dan de schuld in ieder geval van het kabinet van Rutte? Want de oppositie was, dacht ik, aardig op dreef. Ja, die waren wel scherp. Um, ze lieten wel hun tanden zien, maar ze konden niet doorbijten. Um, en, en die motie van afkeuring die er uiteindelijk komt, dat is. Ja, dat is natuurlijk vervelend voor Rutte dat hij zo breed gesteund wordt. En het, je kan het zien als een laatste waarschuwing. Maar die motie heeft het niet gehaald. De coalitie en de SGP, die blijven achter Rutte staan. En het is ook een motie van afkeuring. Hè? Niet, uh, niet nog iets sterkere motie van wantrouwen. Bijvoorbeeld de SP en PVV. Die hadden dat, uh, hadden dat wel gewild. Maar de oppositie wilde toch uiteindelijk één blok blijven vormen tegen Rutte. Uh, en om de oppositie bij elkaar te houden... is er uiteindelijk een vrij milde motie van afkeuring uitgekomen. Ja, je, je kunt nog zeggen, dat is misschien wel opmerkelijk... dat de hele oppositie dan toch, die, uh, los van de SGP, die, die motie steunt. Wat, wat is de boodschap? Ja, ja want het heeft bijvoorbeeld... Ja, even daarop inhaken. Het heeft bijvoorbeeld wel voor gezorgd dat de linkse oppositie, die gisteren heel actief was, verenigd is met bijvoorbeeld Wilders ja. op rechts. Ja. Uh, dus ja, dat is dan in ieder geval bereikt, dat de oppositie uh, één blok is. En, en nog even de tekst van die motie. Want welke boodschap geven ze Rutte mee? Ja, de, de tekst van de motie die is heel kort. De Kamer keurt de handelswijze van de minister-president af. In de toelichting gingen ze dan nog wel wat verder. Dan zeiden ze die memo's die publiek zijn geworden, die geven een ontluisterend beeld. Het geld dat naar het afschaffen van de dividendbelasting gaat, 1,4 miljard, hebben we gisteren heel vaak gehoord. Dat kan veel beter besteed worden, bijvoorbeeld aan onderwijs en naar zorg. Het gedraai van de premier, dat noemden ze ongeloofwaardig. Uh, en de manier waarop de Kamer is geïnformeerd, dat kan niet. Dat is dus een vrij stevige toelichting, um, maar het is niet stelliger geformuleerd in die motie. Politiek commentaar: Alexander van der Wulp was dat. NOS Radio Twaalf over acht. We krijgen nog altijd te veel zout en suiker binnen. Het voedingsakkoord dat de overheid met het bedrijfsleven heeft gesloten... dat werkt onvoldoende, zegt het RIVM. De gemiddelde Nederlander krijgt 50% te veel zout binnen... en 20% te veel suiker. Martijs van den Berg is Centrumhoofd Voeding, Preventie en Zorg... bij het RIVM. Meneer van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. Pas nog uh, weer in het nieuws, he, via het uh, Diabetesfonds... volgens mij werd dan naar buiten gebracht... dat uh, we, geloof ik, klontjes suiker of zo wel uh, binnenkrijgen. Ongemerkt, ook al let je erop. Nou, voor zout is het ook al jaren een verhaal. Hoe komt het nou toch dat dat, dat maar niet verandert? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, we krijgen via ons huidige eetpatroon... voor het eten en drinken wat we, wat we kopen in de, in de winkel... Wat we, wat we zelf bereiden, krijgen we nou ja, behoorlijk wat zout en, uh, en suiker binnen... Um, uh, zo'n 9 gram zout per dag gemiddeld en een kleine 120 gram uh, suiker... waarvan ongeveer 70 gram toegevoegd suiker. En ja, dat hebben we niet altijd door, zijn we niet altijd, met elkaar, uh, zijn we niet altijd bewust van onszelf. Hebt u het idee dat mensen er wel beter op letten? Want dit is natuurlijk al van, van alle jaren eigenlijk, dit, dit horen we al zo lang. Ja, dat, dat klopt. Het, het, we hebben de afgelopen jaren is er natuurlijk op verschillende uh, gebieden... heel veel aandacht besteed aan uh, gezond eten... En we hebben ook wel het idee dat er ja, steeds meer bewustwording is. Um, een van de, van de maatregelen die de afgelopen jaren genomen is... He, is dat de, de overheid en het bedrijfsleven een akkoord hebben gesloten... het akkoord het... Verbetering Productsamenstelling... om uh, de levensmiddelen ja, stapje voor stapje minder zout en minder suiker... en minder verzadigd vet uh, te laten bevatten. Ja, in de volksmond heet dat dus het voedingsakkoord. Maar uh, ja, dat blijkt nu en dat zeggen jullie ook bij het RIVM. Eigenlijk werkt dat dus niet. Waarom niet? Nou ja, werkt niet. Um, wat we eigenlijk zien is dat, dat er wel degelijk afspraken gemaakt worden in het kader van dat akkoord. Um, en dat die afspraken op deelgebiedjes ook wel hun effect uh, hebben. Als er een afspraak gemaakt wordt om uh, uit goudse kaas uh, uh, zout te halen, dan zien we ook dat het zout daar iets uh, terugloopt. Maar als je kijkt naar de hele linie, um, dan zien we dat voor, als je kijkt naar het totale aanbod aan voedingsmiddelen, dat daar nou ja, voor een heleboel producten nog geen afspraken zijn gemaakt of nog beperkte afspraken. En wij hebben nu uitgerekend wat dat dan, ja, die huidige afspraken... wat dat dan betekent voor de vermindering van onze suiker- en zoutinname. En dan zien we dat dat nog, nog beperkte effecten zijn, inderdaad. En dus moeten er misschien wel strengere maatregelen komen... want afspraken maken alleen helpt niet... Ja, wij van het NIVM zijn vooral van, van de feiten uh, en de cijfers. En we zijn gevraagd om de ontwikkelingen kritisch te volgen. En dat doen we dan ook. En nou ja, in dat kader hebben we dit onderzoek gedaan. En, en laten wij zien van ja, dit, dit uh, uh, akkoord op dit moment uh, leidt nog maar tot kleine verbeteringen in onze inname van zout en suiker. Um, um, maar tegelijkertijd zeggen we erbij, als je nou veel meer en stevigere afspraken zou maken, dat zou wel. Wat helpen, maar dat is niet het enige waar je, je op moet richten. Um, uh, um het is denk ik ook nodig dat consumenten meer uh, volgens de schijf van vijf gaan eten. Want op die manier krijg je ook al een stuk uh, minder zout, suiker en verzadigd vet binnen. En mm. krijg je een veel gezonder eetpatroon. Ja, we, uh, we kunnen er dus met z'n allen wat aan doen. Uh, dat is ook bekend intussen. Nou, u zegt het al de schijf van vijf. Maar uh, ik hoor u ook zeggen, maar u gaat er niet over. Uh, je zou misschien ook die producenten eens wat harder moeten aanpakken. Misschien met boetes moeten dreigen of iets. Nou, daar, daar gaan we inderdaad uh, niet over. Uh, we hebben uh, nu geconstateerd wat de voortgang is van, van dit akkoord uh, op dit moment. En hebben wel uh, nou ja, hiermee het advies gegeven aan het ministerie van... Uh, nou ja, kijk, kijk nog eens naar uh, de voortgang op dit moment. Um, ook in relatie tot de ambities uh, die we hebben. Want we willen echt uh, m, nou ja, met z'n allen stappen zetten richting een gezonder uh, eetpatroon. Um, en dan is het wel nodig dat we met z'n allen nog een tandje erbij zetten. Ja, want met alleen dit voedingsakkoord nu uh, redden we dat niet, zegt u. Dank voor de uitleg. Matthijs van den Berg is Centrum Hoofdvoeding, Voeding, Preventie en Zorg bij het RIVM. Nu het nieuws in de andere media op een rij. Opnieuw is een politiemedewerker geschorst vanwege niet-integer gedrag. De Telegraaf schrijft dat een vooraanstaand medewerkster, Letitia R., door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschriften. Zij Zo zou hebben gefraudeerd met reisdeclaraties en onregelmatigheidstoeslagen. Letitia R. was oud-bestuurslid van politievakbond ANPV... en hield zich tot voor kort bezig met sollicitanten bij de Nationale Politie. Ziekenhuizen gebruiken te vaak vieze slokdarmslangetjes. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum kwamen erachter... dat één op de zeven endoscopen zo slecht worden schoongemaakt... dat er nog bacteriën van de vorige patiënt in zaten, meldt het AD. Het schoonmaken van endoscopen is lastig. De slangetjes zijn namelijk gemaakt van kunststof en mogen niet worden verhit. En daarom kunnen ze niet worden gesteriliseerd.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 De agent die de aanslagpleger in Toronto op koelbloedige wijze wist te arresteren. zonder ook maar één schot te lossen. wil geen held genoemd worden. Dat schrijft ABC News. De beelden van de arrestatie gingen de wereld over. en de agent wordt daarbij geroemd om zijn heldhaftigheid. Maar de agent vindt dat niet hij, maar vooral de mensen die eerste hulp verleenden. waardering verdienen. En hij deed gewoon zijn werk, zegt hij. De BBC heeft net als de Volkskant afgelopen weekend met een oud medewerker van Facebook gesproken. Die foto's en filmpjes moet beoordelen die mensen op hun Facebook profiel zetten. Ze moeten bepalen of die geschikt zijn of verwijderd moeten worden. Het is de meest verschrikkelijke baan, zegt deze medewerker tegen de BBC. En het kan niemand iets schelen. You become like a machine. With this hand the next button and this button yes or no. So you click next, decide next. En Facebook stelt wel psychologische hulp beschikbaar, maar volgens de medewerkers stelt dat niet veel voor. Hoe gaat het met donderdagochtend, ochtendspits Dennis? In Twente gaat het de goede kant op. Want bij het knooppunt Aaslo is die verbindingsweg weer vrij. Na dat ongeluk met die vrachtwagen. Nu loopt vooral Utrecht vast. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beesten en Knooppunt Oude Rijn staat 17 kilometer file. Vertraging is drie kwartier. en zijn twee rijstroken dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarn en Knooppunt Oude Rijn 13 kilometer en een half uur vertraging. En daardoor loopt het weer vast op de A12. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en het knooppunt lunetten staat 8 kilometer file. En dan heb je een uur vertraging. Ook op de A27, maar dan richting Breda. Tussen Noorderloos en Hank 9 kilometer door een ongeluk. De vertraging is drie kwartier. En de A50 Zwolle Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe ook drie kwartier vertraging door een ongeluk. Hier is de linkerhuis ook dicht. Tien minuten voor half negen is het. De Franse president Emmanuel Macron heeft aan het slot van zijn driedaagse staatsbezoek aan de Verenigde Staten in het congres president Trump gewaarschuwd dat hij zich niet af moet wenden van de wereld. We kunnen kiezen. Isolationisme, ontwikkeling en nationalisme. Dit is een optie. Het kan ons als een temporaire remedie voor onze feesten. Maar het kiezen de deur naar het wereld... zal niet de evolutie van het wereld stoppen. Ja, de deur sluiten naar de wereld, dat wil niet zeggen dat je de ontwikkelingen ook kan stoppen, zegt Macron. Contact met onze correspondent Frank Renaud in Parijs blijft altijd bijzonder om een Franse president eens een keer in het Engels te horen. Uh, dat gezegd hebben, het leek allemaal heel gezellig in de aanloop eigenlijk ook naar deze speech tussen die twee, Frank. Maar dit is mis, niet mis te verstaande kritiek aan het adres van Trump. Ja, absoluut. Het was een hele duidelijke speech. Het was natuurlijk ook een speech in het congres. Hè? Niet in het Witte Huis ten opzichte van Donald Trump zelf... maar echt tegenover de volksvertegenwoordiging. En wat Macron deed was duidelijk een paar speldeprikken, als ik het zo mag zeggen, speldeprikken uitdelen... aan Donald Trump via het congres inderdaad. En het ging vooral eigenlijk over dat multilateralisme. Dat heeft Macron verschillende keren benadrukt in het congres. Dat hij een voorstander is van multilateralisme. Dat wil zeggen dat de wereld is opverdeeld in verschillende machtsblokken... die met elkaar praten, die op gelijke voet met elkaar staan en onderhandelen. En dat staat natuurlijk haaks op dat idee van Donald Trump van America first. Hè. Amerika moet het alleen doen, alles draait om Amerika. Het nationalisme wat Trump wel verweten wordt, dat hoorde je Macron ook zeggen. Dus dat was een hele duidelijke spel de prik. Macron deelde er nog één uit. Dat ging over de handel. Hij zei impliciet tegen Donald Trump ook... begin niet met handelsoorlogen als er conflicten zijn op handelsgebied. Ga dan onderhandelen, bijvoorbeeld bij de Wereldhandelsorganisatie, de WTO... maar laat het niet tot een handelsoorlog komen. Nou, we weten dat Trump ook met sancties heeft gedreigd tegen verschillende landen. Dus dat is ook zo'n spel de prik. Maar Macron deelde niet alleen maar tikken uit als we het zo mogen zeggen... Als je bijvoorbeeld naar Iran kijkt, dan pakt hij een hele andere aanpak eigenlijk. Kijk, ze zijn het niet eens over Iran. Er ligt een plan op tafel over dat nucleaire programma van Iran. De Amerikanen willen daar vanaf, Frankrijk wil erbij blijven. Maar wat Macron zei in zijn toespraak tot het congres... Amerika, als jullie dat plan niet goed vinden... gooi je het dan niet meteen in de prullenbak... maar kom met een beter plan en laat ons dat samen doen. Nou, Dat was duidelijk ook een verwijzing naar die plannen van Trump... om dat plan in die prullenbak te gooien. Ze zijn het niet eens, maar Macron doet dus moeite wel... om met de man met wie jij aan tafel zit, Donald Trump... om tot een beter resultaat te komen. En dat is natuurlijk ja, diplomatiek in opperste vorm, zou je kunnen zeggen. Ja, want die Iran-deal, uh, hoe dat allemaal gaat aflopen... dat was misschien wel de belangrijkste missie van, van Macron... om daar Trump op andere gedachten te brengen. Goed, hij heeft nu die toespraak in het congres gehouden. Hij zal dat natuurlijk ook achter de gesloten deuren van het Witte Huis hebben gezegd. Maar is hij in zijn missie geslaagd, denk je? Nou ja, ze zijn het niet eens. Dat wisten we natuurlijk, dat wisten we van tevoren al. En het ligt er een beetje aan hoe je afmeet wat een succes is. Kijk, het Elysee, het presidentiële paleis hier, liet van tevoren al doorschemeren dat er geen sprake van zou zijn. Dat ze tijdens dit bezoek, dit driedaagse bezoek, dat Trump en Macron het daarover eens zouden worden. Dat zou niet het geval zijn. Maar wat je duidelijk ziet, is dat Macron probeert met die Amerikaanse president, met wie hij goed overweg kan, met wie hij een goede relatie heeft opgebouwd. Dat hij hem probeert op het goede spoor te krijgen. Het goede spoor, en dat wil te zeggen, kom met een betere deal van Iran. Dus het is niet zo dat ze het nu eens zijn, sterker. Nog, ze zijn het oneens. En Macron verwacht ook niet dat Trump water bij de wijn zal doen. Maar hij doet wel een poging, Macron, om de Amerikaanse president achter zich te krijgen. Ja. Hoe is er eigenlijk in Frankrijk gereageerd op al die beelden? Want we hebben dat hier natuurlijk ook gezien, hoe ze dan met elkaar? En, ze zaten ook de hele tijd aan elkaar. En, nou ja, ja, <laughs> Daar hou jij niet van, hè? Nou ja, nee, ik hou er heel erg van. Maar ik wil, het was, het was wel best wel opvallend hoe die twee met elkaar omgingen, toch? Het is al een beetje de knuffeldiplomatie genoemd. Hè? Uh, zo zou je het kunnen zeggen. Veel aan elkaar zitten handen schudden, kussen, omarmen. Maar het is ook een beetje het, een soort krachtspel... wat die twee opvoeren van twee politieke haatjes, zou je kunnen zeggen. Het zijn echt politieke dieren. Dat herkennen ze ook in elkaar. En dat handen schudden, die kracht, dat omarmden... niet als eerste los willen laten. Dat is ook echt dat spel wat ze met z'n tweeën spelen voor de camera's. Twee haatjes, wie is het sterkste, wie houdt het langs die hand vast. En dat is ook een beetje het spel wat ze achter de schermen... in het Witte Huis als aan tafel zitten spelen. Het zijn echt politieke haantjes. Ze weten wat ze willen. Maar dat respecteren ze ook van elkaar. En daarom kan Macron het zich ook veroorloven... om bijvoorbeeld in het congres een paar van die tikken uit te delen aan Trump. en ze zeggen dat ze het niet eens zijn, want Trump doet natuurlijk precies hetzelfde. Die doet het dan op Twitter in een paar tekens... en uh, Macron doet het iets uitgebreider voor het Amerikaanse congres. Maar dat soort politici zijn het, dat harde handen schudden... staat van hun manier omgaan met elkaar. En dat uitzicht dus ook ja, verbaal dat ze het niet met elkaar eens zijn. En dat zeggen ze ook als ze ja. het niet met elkaar eens zijn. Frank Redout was dat, over het bezoek dus van de Franse president Macron... aan de Verenigde Staten. En dan nu, in het kader van meer blues op de radio, de Robert Cray Band. Dat je bakken wordt en denkt: Ik wil een beter bed. Tijdens het Prijzenfestival: alle dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Kijk ook op beterbed.nl. Wie bel je dan? Wie bel je dan? Oude, totaalglas. Wie je dan? Wie bel je dan? Stelletje: Bel auto-taalglas.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 Vandaag is er weer de traditionele lintjesregen. Zeker 2900 mensen ontvangen de koninklijke onderscheiding van hun burgemeester. En in die lijst van duizenden mensen valt wel iets op. Het tekort aan diversiteit. Meer mannen dan vrouwen krijgen lintjes. En mensen met een migratieachtergrond zijn sterk ondervertegenwoordigd. Facebook heeft een goed eerste kwartaal achter de rug... ondanks het privacy-schandaal rondom Cambridge Analytica. Het bedrijf draaide meer omzet dan verwacht, ruim 9 miljard euro. Vorig jaar was dat nog ruim 6 miljard euro. Maandelijks zijn er 2,2 miljard gebruikers actief.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 In ruil daarvoor perkt Iran zijn nucleaire programma drastisch in. Trump wil juist een hardere aanpak van Iran. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Er komen wat dingen aan natuurlijk. De lintjesregen vandaag en morgen Koningsdag. Wat voor weer hebben we erbij? Ja, we hebben daar uh, licht wisselvallig weer bij, maar wel overwegend uh, droog weer. Uh, er valt vanochtend wel lokaal nog een buitje, met name landinwaarts. Uh, nu zie ik wat buitjes boven Brabant bijvoorbeeld. Uh, die buitjes die gaan geleidelijk aan naar het oosten toe en vanmiddag blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Overal zijn er nu brede opklaringen in het westen van het land. Daar schijnt de zon volop, maar er gaan geleidelijk aan dus wel steeds meer stapelwolkjes ontstaan. Er staat ook een frisse wind, die is matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen en de temperatuur... De temperatuur loopt vanochtend op naar, of vanmiddag op naar zo'n graad of 11 in het noorden. En in het zuidoosten wordt het 15 graden. Nou, vanavond dan, uh, is het droog, dan klaart het breed op in eerste instantie. Prima weer uh, voor de eerste vrijmarkten die vanavond uh, gaan beginnen. En ook vannacht blijft het overal droog... maar zien we in het zuidwesten wel wat bewolking toenemen. Temperatuur is vrij laag vannacht, die ligt rond de 5 graden. Dus mensen die de hele nacht doorgaan, die moeten toch wel iets warms ook meenemen. Ja, en morgen, Koningsdag... Dan begint het echt nog wel met een oranje zonnetje in het oosten van het land. Ook waar de koning zelf is. Die is in Groningen. Daar ziet het er ook goed uit in de ochtend. Maar vanuit het zuidwesten neemt wel de bewolking toe. En uh, ja, aan het eind van de ochtend kan er misschien al wat regen vallen op de westkust. In de middag kan er op meer plaatsen wat lichte regen vallen. Het wordt wel iets warmer dan vandaag. Want morgen ligt de maximumtemperatuur tussen de 12 en de 17 graden. En de wind is juist weer uh, wat minder uh, morgen. Die is overwegend matig. Windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. En ja, de mensen die morgen Avond ...nog even doorgaan, die moeten er wel rekening mee houden... ...dat er steeds meer buien gaan vallen. Ja, goed, we zijn gewaarschuwd en we weten het. Dankjewel, Raymond Klaassen. Dennis mooi nu met file nieuws. Er zijn een hoop aanrijdingen gebeurd... ...het afgelopen half uur. Het is vooral druk op de wegen naar Utrecht. Op de A2 bijvoorbeeld. Vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en Knooppunt Oude Rijn staat 17 kilometer file. De vertraging is een uur... Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat tussen Maarsberg en Bunnik 10 kilometer. Ook een ongeluk gebeurt in de file. Ook hier zijn weer twee rijstroken dicht. De vertraging is drie kwartier. Door dit alles loopt het weer vast op de A27. Gorkum utrecht tussen Noorderloos en Knobit Lunette. 10 kilometer file. En dan heb je een half uur vertraging. Op de A44 richting Amsterdam is het ook misgegaan. Tussen Voorhout en Oude Wetering staat het stil over 9 kilometer. De rechterrijstok is dicht. En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 Ik wil de allernieuwste aller telefoon. Niet omdat het moet. Nu bij Tele2, de Huawei P20. Omdat het kan. Voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl voor de beste deal voor jou. Niet omdat het moet, maar het kan. Kun jij wel een frisse blik gebruiken? Anders wij wel een uitdaging. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Kijk op frisseblikken.com.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 Zes minuten over half negen. Dit is het NOS Radio 1 Funaal. Straks op deze zender Spraakmakers met Karel Jon de Zwart. Karel goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Standpunt wel, hè? Ja. ja. Rutte overleeft debat over dividendbelasting. Martelgang om memo, puinhoop. Rutte geeft toe. Het begint met een fout van mij. Nou, een paar koppen die vandaag in de kranten zijn te lezen over het debat van gisteren. De oppositie was pittig. Gladde aal, taaltrucjes, leugens. En uiteindelijk werd een motie van afkeuring door de hele oppositie. Behalve de SGP dus uh, gesteund. Maar wat voor gevolg heeft dat debat nu? Dat kun je afvragen. Er wordt vaak gesproken hè, over de Teflonlaag van de premier. Glijdt dit ook weer van hem af? Of zal hij hier toch moeilijk van herstellen? De stelling is vanochtend. De reputatie van premier Rutte is ernst Beschadigd. Gelooft u nog in de premier of is bij u nu de maat vol? U kunt bellen 0800-1101 of stemmen via stam.nl. Hij is de man die de NS een boete van 41 miljoen euro oplegde... vanwege aanbestedingsfraude... die energiebedrijven dwong hun tarieven te verlagen... maar die er ook voor zorgde dat maaltijdboksen makkelijker zijn op te zeggen... Chris Fontijn is de naam, sinds de oprichting van de Autoriteit Consument en Markt. De voorzitter van deze toezichthouder. En vandaag vertrekt hij en zijn afscheid is op een congres. Meneer Fontijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou op feestjes um, hetgeen u vertelt waarvan u zegt, nou daar ben ik het meest trots op? Nou, het meest trots is, ben ik toch op het feit dat we vijf jaar geleden begonnen zijn met drie uh, hele verschillende organisaties. Om die, uh, om die samen te brengen. En dat we echt erin geslaagd zijn om dat een, uh, om dat een succes te maken. Ja, en maar dan, dan, hangen, dan, ze niet aan, dan hangen ze niet aan uw lippen op die feestjes. Oh, Oké. Okay. Oké, okay, nou dat we de uh, incasso boeren in een hok hebben gekregen omdat ze zich misdroegen, omdat we de dating sites zijn uh, ingevallen omdat ze mensen oplichten, ja. omdat we uh, duidelijk hebben gemaakt waar de grenzen in het karteltoezicht uh, lagen omdat we de telecomtarieven naar beneden hebben gebracht en de toegang. Nou ja, zo ga ik maar ja, door. En op een gegeven moment krijgen we natuurlijk mensen die willen over iets anders gaan hebben. Ja, precies. En dan begint u of over feestjes. Dan die, dan over ja. die bestuurlijke dingen. Dat het vijf jaar geleden zo nee. mooi was dat die club bij elkaar kwam. Ja, ja, maar dit, dit zijn zo. de dingen die, die natuurlijk mensen aanspreken. Met, met een paar recente voorbeelden. Hoe, ja. hoe werkt dat eigenlijk? Is dat iets wat u dan op een achternaamiddag bedenkt van. Nou, laten we daar eens even induiken met z'n allen. Of, of wordt dat gemeld? Hoe gaat zoiets? Nou, we hebben een, uh, we hebben een klachtenloket. consuwijzer.nl uh, En daar krijgen we stromen van, uh, van tips en telefoontjes. Dat gaat dus vaak over consumentenkwesties. Dus bijvoorbeeld de dating sites, bijvoorbeeld uh, de, de vliegtickets... waar allerlei uh, uh, kosten in staan die er niet in mogen staan. Er staat een prijs op het ticket, maar vaak precies. moet je meer betalen dan wat uh, er staat. Ja, je gaat tikken en dan krijg je, steeds, dan krijg je ja. steeds meer. Dan hebben we voor de kartels uh, hebben we ook de clementie. Hè? Je kunt dus, als je onderdeel bent van een kartel kun je je melden. Dan krijg je korting op je, op je boete of soms zelfs uh, vrijstelling. Uh, en dan kom je dus met het hele verhaal aan. Dus we krijgen heel veel van, uh, van buiten. Uh, ja. Wat wij dan vervolgens moeten gaan onderzoeken. Want dat is natuurlijk ook allemaal niet uh, meteen waar. Ja. U hebt altijd wel een beetje aan deze kant gezeten. Hè? Uh, laten we zeggen, u hier bij de Telecom Waar komt Optage werkt. Uh, hiervoor bij de Mededingingsautoriteit. Dat is eigenlijk opgegaan nu in de, in de ACM, de Autoriteit consument en Markt. Waarom ligt uw hart daar? Nou, het, het grappige is dat ik helemaal niet altijd erin gezeten heb. Want ik ben 25 jaar advocaat geweest. Waar ik ook helemaal aan de andere kant heb gezeten. Dus ik, uh, nou, ik ken beide kanten. En daar kan ik het misschien net wat beter doen uh, van deze kant. Mijn hart ligt wel bij. bij al het gedoe wat er vaak tussen ondernemingen, consumenten en, en uh, het publieke belang speelt, zeg maar. Dus, dus ondernemingen die hebben belangen, maar het publieke belang, gewoon de maatschappij heeft ook belangen en dat botst vaak. En daar heb ik wel een speciaal, uh, speciaal zwak voor. Het duurt vaak wel lang hè, voordat, uh, voordat, ja, voordat u ook echt iets kunt doen. Is dat, is dat ook niet af en toe frustrerend? Ja, dat is wel eens frustrerend. Dat geldt veel minder in het consumententoezicht. Hè? Dus met de inkastzaus en dergelijke. geldt ook minder in, het, in de energie en in de telecom. Maar bij de kartel, het, dus mededingstoezicht wel. En dat is ook wel iets waarvoor ik vandaag ga pleiten... of we niet moeten nadenken over mo methodes... om veel sneller in te grijpen... en niet eerst eindeloos onderzoek te moeten doen... en dan heel lang procederen... en dan nog een keer uh, uiteindelijk een rechtelijke uitspraak krijgen. Dus dat... Ja, dat zijn in de mededingsrechten hoe het nu geregeld is. En dat vind ik inderdaad wel eens frustrerend. En ik denk ook wel dat het is anders zou moeten ja. Nog even, dat is ook wel een grappig ding. Twee jaar geleden was er een campagne. Um, en uh, die bent u eigenlijk begonnen om consumenten voor te lichten over allerlei apps. Hè, die data vragen. We doen ja. dat allemaal maar, we klikken dat allemaal maar aan. En intussen gaan ze met onze spullen aan de haal. U liet een koffietentje neerzetten met gratis koffie in ruil voor data. Laten we even luisteren. Je gaat voor een cappuccino, hè? Huh? Ja, dan zou ik graag al jouw berichten willen inzien. Voornamelijk locatiegegevens, gps. Oh, dat kan weer voor iets graag. Sorry, daar ben ik eigenlijk niet zo van. Dat is wel heel eng, hè? Oh. Ja, daar ga ik niet meer, horen. Nee? Nee, dat doe ik niet. Ja, dat waren bijna Postbus 51-achtige spotjes. Ja. Dat is ook leuk om dit te bedenken. Het, uh, het eindigt nog met de vraag of, of hij uh, er 06 mag hebben... <lacht> uh, maar, nee, maar het is inderdaad, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat mensen zich beseffen, als je al, dat gratis, uh, al die gratis apps, die gratis diensten wat je daar allemaal mee weggeeft en we het uh, is inderdaad hartstikke leuk om dat te bedenken maar het, het, het legt wel precies de vinger erop dat mensen denken dat het gratis is en hiermee maak je je heel inzichtelijk dat dat helemaal niet waar is ja. Nou is op dat congres waar u vandaag eigenlijk afscheid neemt uh, spreekt ook een bedrijf die, die ook met die data aan de haal gaat uh, Booking.com, een Nederlands bedrijf uh, ja, moet, u daar ook niet, moet u daar ook niet een beetje afstand van houden misschien? Jawel, daar houden we afstand van. Maar dat betekent niet dat je ze niet uh, mag uitnodigen op je congres. He, mevrouw Tans, de, de CEO, die komt spreken. Die houdt een spreekbeurt. En daarna heb ik een kort gesprek met haar. Uh, dus uh, er is zakelijke afstand. Maar dat betekent helemaal niet, vind ik... dat je niet met, uh, met bedrijven ook in gesprek kan gaan. Want de hotels ook, of... klagen steen en benen he, over die club. Ja, maar dat betekent ook niet... we hadden ook best uh, Facebook kunnen uitnodigen... Uh, om te horen hoe zij uh, daartegen aankijken. En misschien ook wel wat ze zouden willen voorstellen... om dingen anders te doen. Ja. Dus dat, dat een sluit, het, vind ik in ieder geval... sluit het ander niet uit. Nee. Wat gaat u eigenlijk doen, nu straks geen voorzitter meer bent... van die autoriteit Consumentenmarkt. Hm. Ja, dat, dat weet ik nog niet helemaal. Maar ik ga keihard doorwerken in ieder geval. Ik, ik denk dat ik uh, met een buitenlandskantoor... Iets, uh, iets zelf ga beginnen in Nederland... En, en dat en ligt dan op het gebied van wat ik u net zei. Dat, dat, die, dat gedoe tussen overheden en bedrijven. Om daar te kijken of ik uh, advies kan uh, geven. Okay, op basis over, van mijn ervaring. Overheden, bedrijven en ook consumenten. Ja. ja. Oké, okay, nou dan komen we u vast nog een keer tegen. Ja, ik, ik hoop het. Ik wens u een mooie dag toe in ieder geval. En bedankt voor het gesprek. Dank u wel. Chris Fontijn is dat. Sinds de oprichting van de autoriteit Consument en Markt... was hij daar de voorzitter, maar neemt dus vanaf vandaag afscheid. Heb jij nog wat opvallends gevonden, Elisabeth? Ja, dat heb ja? ik. In de krant en op de nieuwssite? Ja, daar inderdaad. Kom maar door. Studenten aan de Universiteit Leuven kunnen in de toekomst online hun examens doen. Dat blijkt uit de toekomstvisie van de universiteit... die de Vlaamse krant De Morgen in handen heeft. De eerste toetsen moeten volgend jaar al gedigitaliseerd worden. En via de webcam worden de studenten dan in de gaten gehouden... als ze de examens doen. In een reactie zegt rector Piet de Smet in De Morgen... dat niet alle toetsen via de computer gemaakt kunnen worden... maar wel een groot deel. En in de eerste fase trekt de universiteit daar zowat 400.000 euro voor uit. Wetenschappers in Antarctica hebben de langste onderwaterduik... van een pinguïn ooit opgenomen. De keizerpinguïn bleef meer dan 32 minuten onder water... ruim vijf minuten langer dan het vorige record. De pinguïn met het duiktalent werd bij toeval ontdekt... in een onderzoek, schrijft The Guardian. Oorspronkelijk wilden de wetenschappers broedende vogels bestuderen... maar ze bleken per ongeluk 20 niet broedende exemplaren te hebben geselecteerd. En de pinguïn reisde naar een gebied waar mensen tot nu toe nog maar weinig zijn geweest... En daar ontdekten de wetenschappers dat keizerpinguins veel verder wegreizen dan aanvankelijk aangenomen. En dat ze ook dieper duiken dan voorheen uh, als mogelijk werd gedacht. Het Kingsland festival dat op koningsdag wordt georganiseerd in onder andere Amsterdam, Groningen en Den Bosch staat morgen stil bij de dood van de Zweedse DJ Avicii melden regionale media. Op alle vier locaties wordt morgenavond om 5 voor 7 de muziek gestopt en het aanwezige publiek wordt dan gevraagd om gedurende een minuut te applaudisseren. En na dat applaus draaien DJs in de vier steden de wereldhit Levels van Avicii. En de Zweedse DJ overleed vorige week in een hotel in Oman. Drie wetenschappers van de Universiteit Leiden krijgen postzegels met hun eigen hoofd erop. Die zijn niet in Nederland te gebruiken, maar alleen in Indonesië, zeggen de onderzoekers tegen Omroep West. Mooi, hè? Ja, ik ben er heel erg uh, door verrast. Hij is uh, 3, 30 cent of weer, 5000 roepjes Dus dat is voor de binnenlandse post. Is dat goed genoeg? In, in, Indonesië. in Indonesië? U kunt er hier geen brief mee sturen? Absoluut niet, nee. En de wetenschappers kregen die persoonlijke postzegel... omdat ze een bijzondere plant hebben ontdekt, namelijk een nieuwe orchidee. Het initiatief voor het maken van de postzegel... is genomen door Marta Tilar uit Indonesië. Zij financierde het onderzoek naar de nieuwe orchidee. En de bloem is ook naar haar vernoemd. Dennis, waar o oh waar nog files? En vooral rondom Utrecht op de A2 en de A27 vanuit het zuiden naar Utrecht loopt het vast door ongelukken. Alsmede ook op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Dan de A44 richting Amsterdam. Daar heb je nu een uur vertraging tussen Oestgeest en Oude Weteringen staat 11 kilometer. De rechter rijstrook is dicht door een ongeluk. here to say Tera was dat. Dieselbrandstof is smerig, vervuilend en slecht voor het milieu. Maar er komt een alternatief voor die fossiele diesel. Blauwe diesel, gemaakt van afvalproducten. Biologisch afbreekbaar en kan in elke dieselmotor worden gebruikt... zeggen de producenten. Binnenkort verkopen acht tankstations in Friesland die brandstof... in aanloop naar de Elf Wegentocht. Die wordt begin juli in Friesland gehouden. Verslaggever Jeroen Schutijzer was bij de presentatie in Drachten. Hij zit Hij zit vol.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 Tjaart Hofstruis dat van de Elf Wegentocht is enthousiast. Marie-Claire van, Marie van den Berg, moet ik zeggen, is van Milieu Centraal en is matig optimistisch. Met ook wat kanttekeningen. Als je inderdaad kijkt naar de cijfers en de uitstoot, dan is blauwe Diesel inderdaad een stuk schoner.